in 2013 wordt er weer gerekend op een redelijke groei... door het aantrekken van de wereldhandel. In het zuidoosten van Turkije, bij de grens met Irak... zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een Turkse luchtaanval. Mogelijk was die aanval een vergissing, correspondent Bernard Bouwman. Er is waarschijnlijk iets misgelopen... want het Turkse leger wil natuurlijk aanhangers van het PKK liquideren. Maar in dit geval is er waarschijnlijk wat anders gebeurd. Er was inderdaad een grote groep die daar liep, maar voor zover wij nu weten... waren het oliesmokkelaars die net de grens overkwamen. Dus het lijkt erop dat dit echt een gigantische vergissing is geweest... dat de doden, dat dat geen aanhangers van de PKK waren... maar gewoon een groep jonge mannen. AZ kan zich vinden in de beslissing van de KNVB... om het bekerduel tussen Ajax en AZ in zijn geheel... en zonder publiek over te spelen. Het bekerduel werd vorige week bij een stand van 1-0 gestaakt... nadat een Ajax-supporter AZ-keeper Esteban had aangevallen... AZ-directeur Gerbrand spreekt van een moedig en logisch besluit. Heel veel mensen zijn de dupe. We, kijk, wij moeten west opnieuw gaan spelen, wat, wat niet de bedoeling was. Er mogen geen supporters mee. Uh, we moeten de eerder starten in ons uh, voorbereidingsprogramma. Dus eigenlijk is niemand gelukkig met de situatie. Maar de beslissing die de KNVB genomen heeft, heeft wel de rust teruggebracht. Dat heb ik in Alkmaar gemerkt. Dus wat ons verzet is het wel een... De belager van Esteban moet vanmiddag voor de politierechter in Amsterdam verschijnen. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot zware mishandeling. Het aandelenpakket van de beursgorilla heeft voor het eerst in 12 jaar slechter gepresteerd dan de AIX-index. De financiële website beursgorilla.nl zegt dat er door een aap lukraak gekozen aandelen dit jaar 45% procent in waarde zijn gedaald. De AIX verloor in dezelfde periode 13%. Procent. De gorilla, Jacco, koos in 2000 de aandelen aan de hand van bananen... waar een labeltje aan hing. De aandelenportefeuille werd daarna elke maand door Jacco aangepast. De site beursgorilla.nl zegt dat het experiment met de aap-aandelen... bedoeld is als knipoog naar de financiële wereld. Dat het weer nog bewolkt. Veel wind en buien. Eerst in het noorden, later in het hele land. Er is kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen geleidelijk minder buien en wind en een graad of 7. In het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. Nog een korte file na een ongeluk op de A29. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Heinenoord tunnel 2 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. De laatste dagen van het jaar op 1. Deborah Blekkenhorst en Sven Kokkelman. Vier over tien u bent terug bij de laatste dagen op één. Geen gewone programmering deze week, zoals u de afgelopen dagen ongetwijfeld is opgevallen. Maar we richten vanochtend gezamenlijk op deze zender de blik op mensen in en uit het nieuws. En we doen dat met drie mensen. Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Hij zei net dat Nederland zijn begrotingsregels in Europa desnoods moet overtreden uh, om de Nederlandse economie te redden. Klopt, hè? Ja, en Tot ook praat Mark Dullaert, <laughs> <Delaart>, sinds april <laughs> aangetreden als kinderombudsman. Hij maakt zich zorgen over de kinderrechten in dit land. Sinds 1989 vastgelegd, officieel. Um, en ook druk in de weer met de inwendige mens. Maar we horen ook zijn, zijn verhaal dat stopkok Gerrit Greveling... raakte dit jaar zowel zijn Michelin sterren kwijt als zijn restaurant Chalet Royal. Maar niet de naam, want die naam die blijft aan u verbonden. Hè? Die naam bleef aan mij verbonden. Oh, achterhaalde informatie? Achterhaalde informatie, oh, u hem sinds kort... Nee, ik heb hem niet verkocht. Ik laat hem achter. Het pand zou verkocht worden. Ik moest eruit omdat het pand verkocht zou worden. Zou een advocatenkantoor inkomen? Ja. Daar is geen vergunning voor gekomen. Nee. Uh, dus het pand is opnieuw op de markt gekomen. En dat is door uh, vier hele goede gasten van mij gekocht. En ik ben sinds een aantal weken commissarisadviseur bij de heren. En dan er komt weer een restaurant in. Ook door u gerund? Niet door mij gerund. Ah. Maar wel door mij ge geadviseerd. Nou, het hele verhaal dus, zometeen. Ja. Ik ben heel benieuwd. <laughs> <laughs> um, zometeen dus verder met onze gasten aan tafel. Maar eerst staan we stil bij een van de grote nieuwsgebeurtenissen van dit jaar. Gelijk al in uh, begin januari brak er brand uit in een van de chemiereuzen in Nederland. Chemiepak in Moerdijk. In Moerdijk is een grote brand uitgebroken bij een chemisch bedrijf. Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt dus juist bekend... dat de hoogste alarmfase is afgekondigd voor de Zuid-Holland-Zuid.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 Verslaggever Jan Peels ging weer terug naar het getroffen gebied. Waar als ik nu door het hek richting chemiepak kijk, ja de resten nog liggen zoals ze er na de grote brand zijn blijven liggen, vervrongen staal, zwarte plekken op de grond. Zo ligt het er nu nog steeds bij. Maar hoe was dat op 5 januari? Jacques De Jong van ATM, de buurman, wat zag u toen? Op 5 januari stond er hier eerst nog een, een prachtig buurbedrijf. Twee moet ik zeggen. U ziet nu rechtstreeks de rechts van de Chemiepark. Maar er stond nog een bedrijf van Wartzilla tussen. Dat is inmiddels helemaal weggehaald, gesloopt en gesaneerd. Maar we zagen een rookpluimpje bij Chemiepark. Rookpluimpje. Rookpluimpje. Wij uh, zeiden bij onszelf uh, van goh... Uh, want we dachten nog vanaf de andere kant kijkend uh, dat uh, wij zelf een brandje zouden hebben op ons uh, terrein. Je bent maar, oh, van ATM, afvalstof terminal ATM, ATM, Moedijk. Van, oh, uh, oh, gelukkig een klein brandje bij de buren. Het is niet bij ons. We gaan erop af. Helpen. Uh, we gaan erop af. Onze man, uh, ja, we hebben eigen brandweer. Uh, nou, de, we zijn er... Direct heen gegaan, hulp geboden. We hebben daar nog mensen weggestuurd die met uh, poederblussers uh, zelf bezig waren. Want dat was een hopeloze zaak. U heeft trouwens hier ook grote brandweerslangen meteen aan het hek staan. Die zijn nog uitgerold? Ja, uh, de, de overheidsbrandweer heeft later uh, zijn installaties aangesloten op onze blusleiding. Wij kunnen per uur 14 of 1400 kuub water uh, leveren. En uh, ja, dat hebben we gedaan. Ja, u kijkt hem al aan, hè? Martien Katz, de ja. brandweerman die als eerste hier aankwam. U kwam vanuit de verte gereden, want uh, dat is uw vaste uh, plek. Dat klopt, ik ben werkzaam op een kantoor aan de Plaza. Dat is hier op uh, is hier de Stierterrein Moedijk? Ja, in de Stierterrein Moedijk uh, bij de ingang. En, uh, ik werd gealarmeerd voor een binnenbrand en ik uh, reed deze kant op. Maar u kwam helemaal alleen aan in een auto? Dat klopt. Ik moet zeggen, achteraf heb ik er ook geen spijt van. Normaal komt uh, een OVD die kom altijd binnen een kwartier, dus altijd iets maar... van dienst, hè? Ja. Officier van dienst, inderdaad. En ik heb er nu alleen maar profijt bij gehad, want ik heb gelijk uh, specialistische voertuigen kunnen uh, alarmeren. Want onderweg hier naartoe, die paar honderd meter die u moet rijden, zag u al van, oh, uh, dit gaat de verkeerde kant op. Ja, correct. Ik, uh, ik, ik reed de oostelijke randweg op richting uh, Chemiepak en ik zag de, de zwarte rookwolken er al uitkolken. Ja, gezien het uh, aard van het pand en wat ze daar verwerken en dergelijke, heb ik gelijk groot opgeschaald en onze buurregio Zuid-Honderd-Zuid -Zuid, uh, laten waarschuwen. Ja, en toen was de buurman met uh, de medewerkers, die waren alweer het pand uit. Wij waren toen alweer wel vertrokken. Want de OVD heeft ons ook uh, ja, weer wel snel... Uh, ja, dan ga je op in hun commando. Dus uh, we hebben ons teruggetrokken. We hebben het al helemaal brandweertaal te, te praten. Ja, <laughs> ja, als ik naast het commandant sta wel. Uh, maar we hebben later wel uh, actief meegeblust mege, ja, en gekoeld aan het gebouw van Wartzilla. Dat hebben we wel gedaan. We hebben grondwallen aangelegd om de, ja, om de brandplas ook tegen te houden. Want hoe zag het eruit? Want op een gegeven moment kwam hier... Ja, het, het was één grote vloeistofbrand hè, bij dat bedrijf. Dat kwam hier echt... Deze kant in gestroomd, als het ware? Ja, later op de avond toen muren bezweken waren. En toen, uh, ja, toen kwam het vrij rustig, kwam dat hij deze kant op, want we zijn nooit in paniek geweest. Mm -hmm. En onze mensen hebben rustig met de shovel uh, een aarde aangelegd, zodat de brandende vloeistof uh, daar bleef waar hij al was. Niet in paniek geweest, terwijl heel Nederland op zijn kop stond? Nee, nee, uh, dat is op zich uh, ja, heel typisch als je er vlakbij staat en er heel de hele tijd bij betrokken bent. Ja, dat je toch gewoon ziet wat er gebeurt, hoeveel uh, hulptroepen er zijn. De, ja, de brandweer uh, ja, was met enorme aantallen hier aanwezig. En voor ons uh, ja, was het wel zwaar spannende avond, uh, daar niet van. Uh... Uh, we konden ook niet weg uh, tot de laat uh, tijdstip. Je maar... staat hier opgesloten, als ja. waar, want dit is een stuk doodlopende weg. Ja, ja een stuk doodlopende weg uh, waar wij vooraf uh, bij alle scenario's die we ooit gehoefd hebben ook nooit hebben nagedacht. Niet nagedacht van, nee, hey, naar van de, hey, we, kun je kunt nooit zou, meer weg. Wij zouden niet weg kunnen, dus de, ja, van de praktijk leer je ook wel eens wat. Ja, ik kreeg s'avonds een, een smsje op mijn telefoon, ja meerdere natuurlijk, maar op een gegeven moment heb je even een stil moment. Rond een uur of tien kijk ik uh, aan het aantal smsjes en er zit er eentje tussen van mijn vrouw. En ik draai al uh, tien jaar als uh, offensieve dienst mee. En ze heeft me nog nooit uh, tijdens een inzet gebeld of gsm's. Ge ik denk, well, ja, zal er iets belangrijks zijn. En ik kijk van joh, Martin, bel mij uh, even op. Al hoor ik je stem maar even. Ik denk, gaan we nou allemaal krijgen. Ja, wat was het? Ja, uh, ze zat natuurlijk aan het finale en aan de media te kijken aan de tv. En ik bel haar op. Uh, ze zeggen, hoe is het met jou? Ik zeg, ja, goed. Ja, maar hoe is het met jou? En, uh, ja, ze is, maakte zich echt ongerust. Ze zich heel erg ongerust. Ze dus ja, want de beelden, allemaal uh, explosies. Ik zei, joh, explosie? Ik heb uh, één explosie meegemaakt. Er is een vatje van 200 liter de lucht in gegaan en dat uh, zit. Ja, maar uh, hier uh, praten ze al over meerdere explosies. Uh, uh -huh. En uh, s'avonds, uh, ik was afgelost hier. En ik kom om 1 uur kwart over één thuis. Ja, dan ga je natuurlijk ook uh, tv kijken, RTL 7, noem maar op. En dan zie je die beelden en denk je, is dat die brand waar ik ben uh, bij geweest net, uh, heel de hele dag. Ja, dat en, was uh, het. Ja, dat klopt. Dat bleek maar af. u herkende het niet? Mm, nee, het, het werd heel spectaculair in, uh, in, in, in beeld gebracht. Ja. En, uh, ja, de, de plaatjes werden mooier uh, voorgeschoteld, dat het in, in daadwerkelijk... In mooier welke, of, of ernstiger in ieder geval? Ernstiger, ja, inderdaad. Dat zijn de juiste woorden. Ernstiger uh, en spectaculairder gebracht dan, dan het in welkheid was. Ja. Ja, wij zagen allemaal dat er veel met water geblust werd. Hè, destijds die grote vlammen en, uh, en paarse chemicaliën die hier bijna letterlijk door de straten uh, gingen. Toen werd gezegd van, ja, hey, dat is misschien niet goed. Er zijn huisdingen minder goed gegaan, maar het water wat werd gebruikt, werd gebruikt om te koelen. Dan wel om gebouwen af te schermen, zoals we hier... Hier op het pand, afgebroken pand van Wertsselaar kijken. Nee, ja, dat werd niet om te blussen? Dat werd niet om te blussen, maar om het pand af te schermen. Ja, daar gebruiken we ook water voor. En, uh, met het water hebben we de container met, met de 80 vaten aceton uh, hebben we gekoeld. Want in eerste instantie wordt vaak gedacht van ja zo'n soort brand moet je met schuim blussen. Nou dit soort brand, kijk een, een, een vloeistofbrand, die pakken we inderdaad met, met schuim aan. Maar die hadden wij gewoon verschillende soorten branden. Er waren meerdere incidenten op één terrein. Uh, en dan sta je echt voor, de, voor een klus van uh, ja, op, verschillende vakken maken. Nou die brand in die hoek pakken we op die manier aan, dat pakken we op die manier aan. En zo hebben we de klus geklaard. Er zijn veel opmerkingen gemaakt in al die rapporten die verschenen zijn naar aanleiding van de brand. Wat heeft het feitelijk nu opgeleverd? Uh, op dit moment uh, zijn we zover dat op 2 januari een specialistisch voertuig, een schuimloos voertuig, 24 uur per dag, paraat hier op het industrieterrein uh, gaat staan. Nou, voordat deze brand uh, is uitgebroken, was men bij ons bij de Veiligheidsregio hier ook al uh, aan bezig op het industrieterrein Moedijk uh, artikeld. Het Wisten eigenlijk op. al dat er wat moest veranderen aan de voorbereiding en de training en, de, en het materiaal wat hier ter plekke moet zijn. Daar had zeker de aandacht, ja. Nou kijkt u nu steeds als buurman uit op die enorme chaos... Uh... Die hier is. Ik ga straks even daar op het terrein naar kijken. Maar wanneer hoopt u dat dit een beetje opgeruimd is hier? Ja, we hopen zo snel mogelijk. Maar dat gaat er wel een tijdje duren. begrijpen we uit de media. Het uh, ja, is een grote sanering. Het is een, voor de overheid een grote opdracht. Uh, zowel de grondwaterreiniging als het hemelwater, wat er ook telkens weer op het terrein bij komt, als de, de bodem die gesaneerd moet worden, ja, dat wordt Europees aanbesteed. Alleen die procedure gaat al een hele tijd uh, in beslag nemen. Dus je zit nog jaren tegen het verwrongen staal aan te kijken. Hier misschien? Uh, ik, ik vrees dat het wel een jaartje of twee zo zal zijn. Maar ja, het, het is niet anders. Dat is de buurman van Chemiepak in Moordijk in gesprek met Jan Pils. We worden we zometeen na het nieuws van 11 uur opnieuw? Uh, Emmel Roemer. Ja. Was het niet zo dat u hebt geprobeerd om naar deze brandregels voor zulke bedrijven aan te scherpen? Uh, ja, we hebben van alles geprobeerd. Uh, ik ben er ook geweest. Een paar dagen na de brand ben ik er zelf uh, gaan kijken en met uh, een aantal deskundigen geweest praten. Ook uh, met de brandweercommandant, mensen van de GGD, ook van de gemeente, ja. omliggende ondernemers. Ja. En ik herken heel veel wat er net gezegd werd. Alleen ja. al die uh, doodlopende weg die daar uh, niet ligt. Ik heb geen idee of dat inmiddels niet opgelost is. Ik mag hopen van wel. Ja. Maar, maar je maar hebt dus het... geprobeerd om de regels aan te scherpen. Nou ja, en er zijn ook wel wat, uh, wat dingen die, uh, die nu aan het veranderen zijn. Wat mij het meeste opviel was eigenlijk dat in uh, zo'n groot uh, bedrijventerrein... met zoveel uh, brandgevaarlijke bedrijven erop... dit uh, Moerdijk behoort tot ongeveer acht gebieden in Nederland... Die van dat soort grote bedrijven hebben op een park... dat die in Moerdijk eigenlijk onder leiding stonden... van de plaatselijke lokale brandweer. En ik heb nooit begrepen waarom ze dat nooit hebben opgeschaald... van begin af aan in een groter regioverband. En als ik het goed begrepen heb, wordt dat nu wel gedaan. Ja, is het beter geregeld nu al? Nou, ik heb het natuurlijk niet helemaal tot op de voet gevolgd wat er daarna uh, opnieuw gebeurd is. Maar uh, ik mag toch hopen dat ze daar een heleboel dingen nu echt van geleerd hebben. Want er zijn heel veel onderzoeken gedaan en heel veel aanbevelingen. Ja. En uh, kijk, dat laatste, dat dat opschalen naar een regioverband... dat niet meer de gemeente Moerdijk alleen verantwoordelijk is voor als er wat gebeurt... maar dat dat in een belangrijkere regio gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld <tus> Eindmond. Volgens mij is dat nu echt aan de orde. Gerrit Geveling, zijn er eigenlijk ik, uh, speciale regels... voor restauranthouders en brandveiligheid... los van wat je in een normaal bedrijfspand moet doen? Heel veel. Welk? Met name naar de brand in Volendam. Zijn in het café wij, Het Hemeltje? Is, is, is er een, een stortvloed van uh, maatregelen over ons uh, heen gekomen. Dus al je, al je stoffen moeten dubbel geïmpregneerd zijn. Je moet ja. uh, alles gecertificeerd hebben. Uh, de kerstbomen moeten speciaal uh, ook weer geïmpregneerd zijn. Uh, ja, alles... Ik denk dat er een, een, een, een ernstige vorm van regelgeving op de restaurateur... maar ook op de cafés, alles afgekomen. Erger nog dan uh, bij bedrijven zoals uh, Chemiepak. Ik denk het bijna wel. Ja. Als ik zie dat je met een uh, vlammenwerper een uh, leidingje mag ontdooien bij uh, zo'n bedrijf... dan uh, moeten wij daar aan andere dingen voldoen. Maar u staat toch ook te flamberen in een keuken? Ja, wij staan ook te flamberen in de keuken. <laughs> Onder de afzagkamp. <laughs> ja, maar we hebben wat, meer, wat minder brand, uh, brandgevoelige waren in huis, gelukkig. Ja. En wat meer waren die in de innerlijke mensen passen. Dus dom blijf bij ons uit de keuken. Ja, dat hoop ik wel, ja. <laughs> Mark Dullard, vond u het eigenlijk raar toen u hoorde... dat de werknemer die de brand had veroorzaakt niet werd vervolgd... maar het bedrijf wel? Um, ik ben geen jurist... Het enige wat ik me kan voorstellen, dat hier een onderzoek voor moet komen... om een en ander uh, tegen het uh, licht te houden. Ik denk dat dat uh, nodig is. Ja, nou ja de, hij werd, uh, het bedrijf werd wel gestraft vanwege de staande praktijk, zal ik maar zeggen. En de werknemer niet, omdat hij uitvoering had gegeven aan de, de dagelijkse gang van zaken daar. Dus hij werd niet verantwoordelijk geacht voor het gevoerde beleid, om het zo te zeggen. Ik neem aan dat dit binnen een juridisch kader getoetst is. Dus uh, ik heb daar verder geen oordeel over. Als onafhankelijke kinderombudsman. Dat laat ik nog maar weer even merken. Meneer Greveling. Ja. Um, ja, dan is het nu toch gewoon een beetje tijd voor de inwendige mensen. Ik heb zojuist het, het soepje genuttigd. Ik, was ja, ik ga lager. zo de keuken nog even Hij was heerlijk. Nou ja, <laughs> het de keuken. He? Het, is, het is wat behelpen. Toen ja. zei dus al toen u binnenkwam, we gaan een beetje picknicken. Nou ja, goed. He, ach, komt het, goed. Uh, het, het doet uh, niets af aan de kwaliteit in ieder geval. Ik, ik zag u bladeren in de Michelin-gids. Ja. Dat zal even wennen zijn dat u er niet meer in staat. Ja, denk ik, ik heb hier de, de... Nou, hier sta ik nog wel in. Ik heb dus 2000, Deze nog wel. 2011. Hij komt ja. altijd een paar maanden voor het jaar uit. 2011 staat dus de laatste hier Staat, uh, staat Chalérial ja. vermeld, en dan zie je dus uh, daarachter zie je eigen naam staan. Ah ja, dus je als, je je zelf, als, open, als je zelf ja, ja. als je de Michelin hebt en je kookt zelf, dan komt je naam in de gids te staan. En ik moet zeggen dat het toch wel een hele bijzondere ervaring is. Het wordt een beetje een collectors item, ook ja, deze Ja, dit, dit is voor ja. mij een heel speciaal, uh, speciaal iets. Op de voorzijde staat ook uh, Even, kijk even mijn, de andere gast daar. Meneer Dullaert. Ja. Dat, dat er ook uh, heel veel adressen onder de 35 euro in staan. Kijk dus wat dat betreft ja, hoeft, u, niet, hoeft u niet weg te blijven uit de Michelin. Ah, ik geloof toch niet dat u hele... hier tegenover een armlastige man zit. Het is voor mij wel een hele nieuwe wereld. Gaan nee, wereld dat, dat, maar ik herken, ik herken dus eigenlijk, ik zit zelf midden in ja. die wereld. En vanuit mijn functie van Allianz Gastronomiek, voorzitter, zit ik vaak aan tafel. Maar als je nou zegt, hoeveel, hoeveel tijd heb je nu dit afgelopen jaar gehad om privé uit eten te gaan? Ja, dan, dan denk ik dat we elkaar de hand kunnen schudden, ja. want dat is bij mij ook, schiet dat er heel vaak bij in. Wie heeft maar, gekookt met de kerstdag? Ja, uh, dat was u dan meestal. Om ja, maar... dat, dat, dat, dat, ik heb 35 jaar lang uh, uh, niet thuis gekookt met de kerst, uh, van leerling kok af, 32 jaar in Michelin sterrenzaken, altijd uh, eerste kerstdag, tweede kerstdag, 120 tot 240 mensen, 4, 5 gangen. Uh, ja, het is een hele vreemde gewaarwording om dan in één keer thuis alleen in de keuken te staan. Heeft u er toch een beetje wel van genoten? Ik heb er enorm van genoten. Maar ik moet zeggen dat het een, een, een, een, in het begin een benauwende ervaring was. benauwende ervaring? Ja, omdat je bent gewend in een team te werken, als, team, als teamplayer. Uh, en dan moet je in één keer in je eentje inkomen. Je bent op jezelf teruggeworpen. Heb je het ook tegen uw vrouw gezegd dat het een benauwende ervaring was? Uh, nee, dat heb ik, ik niet is. gezegd. Oh. <laughs> het is niet mijn schuld als het mislukt? Wel tegen de jongste <laughs> dochter. <laughs> Hebben ze nog maar een beetje was... geholpen? Was dat ja, dan ja, een een ja, beetje Het was gewoon heel leuk... En ja. ik merk dat, dat zelf je ieder detail van, uh, van de maaltijd koken... Hoe, hoe, ja, als je hebt bent, heb je 10, 12 mensen in je keuken. En dan stuur je aan, je ontwerpt, uh, je maakt de kaart... Uh, je zoekt de wijnen erbij en alles... Ja, je, bent, je bent een soort teamplayer die alles aanstuurt... maar je doet niet ieder detail weer zelf. En nu ieder detail weer zelf koken... Van A is, tot Z, verantwoordelijk. Helemaal geweldig. En wat heeft u gemaakt? Ik heb uh, Onder andere heb ik uh, oesters gemaakt. Ik heb uh, kreeftsoep gemaakt. Ik heb een salade van kreeft gemaakt... Ik heb, uh, heb ik gebraden. Uh, we hebben uh, hoe het leeg gehad. Ja, al dat soort dingen. Ja, Met name veel vis, wild. Oh, toch, toch, het een is nou wild tijdens dus, het uh, diner. Ja. ja, nou ja, ja, ja dat, je groeit daar ook in. Dus voor de een is, is iets uh, heel exclusiefs en voor de ander is dat een, uh, een wat makkelijker toegankelijk artikel. En nu is de kerst voorbij. Nu heeft ja. u het dan wel wat Rustiger ook wel. Wat, wat gaat u doen? Ik, uh, u vertelde al doen... een beetje dat u natuurlijk kookte voor mensen ook. Ja, en, ik kook. En ook. Uh, ik, kook uh, ik heb uh, gerrardgeveling.nl. En Kijk. daar ga ik. Uh, Schrijft u mee, meneer Roemer? <laughs> <laughs> ik mail het wel even. Uh, Heel goed. Ik ga, ik ga uh, een, een aantal dingen koken. Ik blijf uh, een voorzitter van Allianz Gastronomie. En ik uh, ga uh, op zoek naar mijn nieuwe keuken. U ja. gaat op zoek naar uw nieuwe keuken? Ja, in een dertiendelige tv-reeks. Uh, ah! Dus die in het dat haar... is helemaal hot hè, tegenwoordig, een beetje ja, nou, ja, op ik ben, tv ik ben, op Toen op naar een restaurant. Toen stopten stond dat in een, in een, in een, in een, in een uh, veelgelezen krant, laten we het zo zeggen. <lacht> en op welke zender? Um, daar wordt nog uh, over gediscussieerd. Oh, okay, yeah. Dus ja. we houden de gids in de dat gaten? Is, dat zou RTL zijn, maar een andere zender heeft zich ook aangemeld. Dus, maar vindt u dat, dat dan wel dan leuk, meneer Greveling? Nou, nou ik u nou echt vind... met zo'n team op zoek naar zo'n restaurant en nou, u van liever niet lekker? Het is, het is, is niet alleen een zoek naar een nieuw pand, naar een letterlijke nieuwe keuken, maar ook op het bord... Dus uh, uh, ook, ook naar een ander soort keuken om te koken. Dus, kijk, de, de keuken is natuurlijk... Vroeger had je Italiaanse keuken, Franse keuken. Hij is, hij is natuurlijk wereldwijd geworden met Japanse invloeden. Ik ben vorig jaar uh, tien dagen in, in, in Tokio geweest om daar ook te kijken. Maar ik, misschien wordt het wel eens weer tijd om, om een eigen nieuwe, andere keuken te ontdekken. Welke? Oh, ik denk dat het de Nederlands getinte Stappelt. Uh, nou, dat, dat niet, dat niet direct. Nou, nou ja, hij smaakt het toch ja, goed. He, fantastisch. Bedoel, echt. Nee, maar ik denk dat het een keuken is die, die, die, uh, die uh, misschien wel wat, uh, wat uh, diervriendelijker kan zijn. Dus dat uh, vlees en vis ondergeschikt worden, maar dat de, de groentes en, de, en dat soort producten een, een grotere vorm aannemen in onze maaltijd. De biologisch, ec ecologisch, verantwoord, diervriendelijke, uh, caviar politie proof keuken. Ja, nou, u zegt dat zo. U zegt dat zo, maar dat, dat, dat, uh, dat vind, ik, ik ben dat helemaal met u eens. Want alles is tegenwoordig bio en duurzaam en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat zal het niet worden. Um, uh, ik heb laatst met uh, oud-minister Veerman al gesproken. En die, uh, die is boer ook, hè? In de Hoekse waars. Ja, en daar hadden we het over. Uh, over ja, wat vind je ervan bio? Ik zei, ja, alles is tegenwoordig bio. En alles is duurzaam. Ik zei, we kunnen er niet naartoe naar een soort wet... dat binnen vijf jaar, net als op een pakje sigaret... op de verpakking vermeld moet worden van uh, wat wel schadelijk voor ons is. Ja. In plaats van dat erop zetten wat bio is. Ja. Ik denk dat dat voor de consument veel uh, directer is. En wie er dan nog wil eten, die kiest er zelf voor. Meneer Roemer? Ja. Komt er een wetsvoorstel van de hand van de F.P.? Nou, kijk, dat is de ene manier om, om er meer voorlichting te geven aan de consument wat ze kopen. Maar ik ben er nog altijd voor dat je aan de bron moet beginnen. En dat je echt moet zorgen dat wat geproduceerd wordt, dat dat inderdaad ook echt gewoon verantwoord geproduceerd wordt. Dus dat je echt met, met wetgeving, het liefst in een Europees verband. Maar dat je ook zorgt dat wat er geproduceerd wordt en wat er in de winkel, licht ook inderdaad diervriendelijk is. En dat dat uh, zonder allerlei uh, stoffen die er niet in thuis horen, dat dat uh, naar de winkel gaat. Maar wat zou dan het probleem zijn om op eten op te zetten wat, wat niet goed voor ons is, wat er in de het met sigaretten wel uh, gebeurt. Daar begon ik mee, daar is op zich niks mis mee. Want hoe meer uh, en betere voorlichting, uh, dat is altijd goed. Uh, maar het weerhoudt mensen er uh, vaak ook niet van. Uh, en sommige mensen hebben ook heel weinig uh, keus. En vaak zie je dat de minder gezonde producten, dat dat vaak ook de goedkopere producten zijn. Uh, omdat daarmee minder aandacht aan besteed wordt, omdat dat uh, echt een grote uh, verpakking... een grote uh, verbruik gemaakt wordt, bio-industrie gemaakt wordt. De kiloknallers. De, de kiloknallers, en daar moeten we echt met elkaar uh, van af willen. Want heel veel mensen hebben ook... Uh, uh, ja, die hebben ook de mogelijkheid niet om uh, de... de oh, wat de, dat betreft is dus voor de... laten liggen. Ja, wat maar ik denk dat er ook nog een opvoedingskundige uh, taak ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt uit een uh, onderzoek in de Verenigde Staten blijkt... dat uh, veel kinderen, uh, als je kinderen vraagt, waar komt de kip vandaan? Dan zeggen ze, het komt uit de diepvries. Hè? Of waar ja. komt <laughs> het kom, kom vandaan? Uh, die ja. groeien aan de bomen. Hè? Dus ik denk dat ook voor de toekomstige generatie het heel erg belangrijk is. Ook qua voedingswaarde, maar ook... Waar komt voedsel vandaan? Wat, wat, wat kan dat voor je betekenen? Ik heb, ik heb in mijn tweede He? voor het programma ben ik bij een bioboer geweest... die je goed kent. Biologische boer. Biologische boer, ja. ja, biologische ja om, de, om de verwarring met de bio-industrie uh, te, te voorkomen. Prima. En, um, en die, uh, die, daar liet ik bijvoorbeeld een opname met een shot met spruitjes zien... omdat er bij, bij de Haas uh, geserveerd zou worden. En daar heb ik ook om mij heen, dus in, in directe kring... Um, ook reacties gehad van, oh ja, groeien spruitjes zo. Dus ik denk dat het in, in, enorm belangrijk is... Om die consument informatie te geven waar komt het vandaan, wat kun je ermee doen, wat is het. Maar ook, ook uh, met producten vermeld, goed vermelden wat erop zit. Ik heb ja. bijvoorbeeld, een, een oude mevrouw komt bij mij eten in het restaurant nog. En die, die dochter belt op. Zij, mijn moeder wordt tachtig, maar die heeft heel zwaar suikerziekte. Ja, kunt u dat wel dit? Kunt u dat wel dat. Nou, die mevrouw is geweest, die is helemaal blij. Dacht erop eens op ze had. Ze heeft nergens last van gehad. Dus nee, dat hoeft ook niet. Want het is heel makkelijk aan te passen, omdat we alles niets kan en klaarkopen, maar alles vers doen in ons soort restaurants. Toen, toen zegt ze, ja, ik zeg: heeft uw moeder er veel last van? Ja, zegt ze. Ik ik zei, nou, um, wil ze wat doen? Ik zei, doe eens drie weken lang noteren wat ze eet. Ja, maar ik gebruik geen suiker. En toen bleek dus dat ze heel veel kant klare soepen en dat soort dingen... Ja. En die zitten nou, dus, voorgestamd ja, met suiker er in? Ja, ja, kijk, er zitten additieven in en die smaken niet lekker. Dus om dat weer te compenseren moet je daar suiker aan toevoegen. Maar waar denkt u dat het is misgegaan? Want ik, ik wist vroeger heus wel dat, dat de melk natuurlijk hè, bij, bij, bij de koe... Uh, oorspronkelijk vandaag komt en die direct zo uit de fabriek in het pak belandt. Dus waar denkt u dat... Nou, de jeugd van tegenwoordig, ja, oma vertelt denk, dan misschien een beetje... maar, nou, maar waar, waarom weten ja, ze dat niet ik meer? Ik denk dat, dat er voor ons beiden uh, een taak ligt... Ja, heel veel kinderen en jeugd zijn gewoon losgezongen ook, uh, ook van de natuur. Het is dus niet meer weten waar wat vandaan komt. En als je ziet in, uh, in Nederland, ook als je naar de obesitascijfers kijkt, nou dat, daar schrik ik best van. En ik hoop niet dat we hier Amerikaanse toestanden krijgen. Hè? Veel van die uh, dikke kinderen. Maar heel veel kinderen leren niet meer op school of leren niet meer van hun ouders waar komt wat vandaan. En, is het een kinderrecht, überhaupt een mensenrecht om te weten wat er in voedsel zit en of het goed ja, is? Uh, formeel is het niet een van de 41 kinderrechten. Nee. Vind, vindt u dat? dat het een kinderrecht zou moeten zijn. Nee, ik vind niet dat het een kinderrecht zou moeten zijn... maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat kinderen moeten leren... waar voeding vandaan komt en wat het voor ze kan betekenen. Maar waarom zou je er geen recht van maken? Want heel nou, veel, heel veel, heel veel uh, groeperingen in de samenleving... die zullen daar niet automatisch uh, aandacht aan besteden. Dus? Nee, nou goed, ja, kijk, ik kan de rechten uh, niet veranderen... die in uh, 1989 uh, uh, zijn vastgelegd. Maar ook al zou ik het morgen kunnen doen... dan zou ik dit niet vastleggen. Omdat, uh, frank genoeg zijn, er heel veel kinderen gewoon wereldwijd die geen eens toegang tot voedsel hebben. He, laat staan dat ja. je kunt gaan praten over het niveau... Uh, uh, heb je uh, informatie over voeding. He, dus ja. ik vind dat het belangrijk is... maar ik zou het niet uh, uh, vervatten in een kinderrecht. Dus een hele goede voorlichting hele goede voorlichting zou ik zo Misschien ook een taak voor u, goed, goed, meneer goed, nee, maar nee, goed voor, en voor, voor, leuk. Ook voor de, voor de, voor ja. de, de chef-koks en restaurants is er ook een hele goede... Waarom zou je je menu -kaart niet vermelden uh, wat de voedingswaardes zijn en ja. wat, wat dat is? Want dat en, het is je eigenlijk leuk. nooit, hè? Is ook nee, leuk. Ik heb, nee, ik heb pas in een restaurant gegeten in het buitenland, in Amerika. En die hadden dat vermeld. Ah. Dus maar ja, Amerika en dus, McDonald's ja, vermeldt ook hoeveel calorieën ja, goed, er in zo'n hamburger dat, zitten dat, natuurlijk. Dat klopt. Dus de keuze... Kijk, iedereen is vrij zijn keuze. Mensen roken, mensen roken ook nog ja. steeds. Dus ja. ieder, er zal altijd een categorie blijven die dat blijft doen. Maar hoe meer voorlichting we kunnen geven, uh, met name op, op, uh, als mensen jong zijn... Ja. als er nog wat aan te doen is, dan ja, ik denk dat daar de nadruk op moet liggen. Maar als u nou voor meneer Roemer gaat koken binnenkort... wat neemt u dan voor informatie voor hem mee? Wat ik voor informatie meeneem. Dan ja, ben ik wel benieuwd. nou. Bij ben je ook meneer Roemer. <laughs> nou, Ik denk dat ik in ieder geval zeven, zeven verschillende rassen tomaten meeneem. <laughs> om eens het onderscheid te laten zien tussen het een en het andere. Biologisch, niet ik, biologisch, ik, bespoten, ik, niet bespoten. Ik denk dat ik, dat ik sowieso biologische producten meeneem. Ja. En uh, uh, vis wat aan het seizoen gebonden is. Dus iets, iets, uh, iets wat niet meer... Tien, tien jaar geleden was dat heel vreemd. He, dat, dat je daaraan dacht, want chefs wilden altijd, altijd tong en altijd tarbot en altijd dat soort dingen. Ja, dat, die de omwenteling is zo snel gegaan uh, onder aanvoering van een aantal mensen... Dat, ik daar, uh, dat het een stuk verbeterd is. Zijn er nog dingen die u niet lust, meneer Roemer? Dan houdt meneer Greveling ja, daar rekening dat mee. dat was mijn vraag eigenlijk. Ja. Ik, ik, ik kan koken wat ik wil, maar als meneer Roemer het niet wil eten, dan... Uh... Roept u maar, meneer Roemer. Nou, Bedoelt ik, u dat in uh, overdrachtelijke zin, of...? Littelijk. Nou, wat hij echt niet... Ja, nee, ja, okay. de, de, de, absoluut wat, wat ja. er absoluut niet op het bordje mag, ja, okay, inderdaad, ja, okay. in deze. Nou, er is heel weinig wat ik, uh, wat ik niet eet, maar ik ben niet zo dol op rijst. Oh, oké. Okay, nou. Niet op rijst. En heeft u, nog, heeft, u maar, um, heeft u nog dingen die u wel uh, graag eet? Uh, nou ja, er blijft volgens mij dan heel erg veel over wat ja, ik wel nou, graag mag graag eet. geen voorkeur. Ik ben uh, zeker uh, iemand van de Italiaanse keuken. Uh, ah. Maak ik ook graag zelf klaar. Geef elkaar graag hand. Dus, dus ja, dat vind ik heel mooi. Maar ik, ik wil nog even op het onderwerp ingaan. Want het is, uh, het is een veel groter onderwerp nog dan dat we hier op dit moment bespreken. Want als je het uh, rapport leest van de Raad voor de Volksgezondheid... dan uh, er staat heel duidelijk in dat uh, mensen die met een lagere opleiding... Uh, dat die zeven jaar, ruim zeven jaar eerder sterven dan mensen met een hogere opleiding. Ja. Uh, en tien uh, tot twaalf jaar uh, minder gezond leven. En uh, uh, ik, ik vind dat echt een hele kwalijke zaak dat dat al jaren zo is en dat het eigenlijk alleen nog maar erger wordt. En ik heb uh, recent ook gezegd, van, ik vind dat echt een parlementair onderzoek waard... om te kijken van waar komt dat nou vandaan... en wat zou de, de overheid moeten doen om dat in de toekomst uh, te verbeteren... om het uh, minder uh, te maken. En uh, voorlichting is er daar één bijvoorbeeld van. En ook de, de rol van reclame uh, is er één van. We hebben van de week weer gemerkt rondom eh, alcoholreclame, eh, ja. het, het zogenaamde <kuggen> verbod tot negen uur... dat het weinig zin heeft, want na 9 negen uur wordt hij gewoon verdrievoudigd. Ja. Um, dus volgens mij is er heel veel wat, uh, wat ook de overheid naast de mensen zelf... kunnen doen om te zorgen dat die verschillen eindelijk eens kleiner worden. En ik zou daar uh, groot voorstander van zijn... als we daar eens een parlementair onderzoek naar starten. Gaan we zo uitgebreid over uh, verder praten. Met alle drie de gasten hier aan tafel. Maar het is uh, inmiddels half elf geweest, weg tegenover mij... Het begon in zijn hoofd van Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. De overslag in de Rotterdamse haven groeit niet meer. Sinds november over het hele jaar gebeten was er nog een kleine groei van 0,8%. Havenbedrijf Rotterdam gaat ervan uit dat de overslag vanaf 2013 weer in de lift zit. Bij een Turkse luchtaanval in het grensgebied met Irak zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De luchtmacht dacht Koerdische strijders onder vuur te nemen, maar mogelijk was dat een vergissing. Er zijn berichten dat het oliesmokkelaars waren. De vuurwerkhandel verwacht dat er dit jaar voor 65 miljoen de lucht ingaat. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. De verkoop begon vanochtend vroeg. Vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsdag. En het aandelenpakket van de beursgorilla... heeft voor het eerst in 12 jaar slechter gepresteerd dan de AIX-index. Beursgorilla.nl zegt dat de door een aap luk raak gekozen aandelen... dit jaar 45 procent in waarde zijn gedaald. En de AIX verloor in dezelfde periode 13 procent. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De laatste dagen van het jaar op één. Deborah Blekkenhorst en Sven Kokkelman. Welkom terug bij de laatste dagen van het jaar op één. Geen gewone programmering deze week, u zult het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Gezamenlijk richten Vara Caro en NTR deze ochtend de blik op mensen in en uit het nieuws. En nog altijd bij ons aanwezig. Kinderombudsman Mark Dullaert, SP-voorman Emiel Roemer en topkop topkok dat Greveling. Meneer Greveling, het zou toch wat zijn als een gorilla bij u alle ingrediënten kiest die u dan gaat koken? Nou ja, ik denk dat dat uh, ja, niet, niet zo heel apart zou zijn. Ik heb al eerder uh, kooklessen gegeven en dan pakte ik één grote, daar had ik geen menu. en dan leg, Je gaat inkopen doen, je legt alles op een grote tafel en je wijst mensen aan die vijf ingrediënten mogen pakken. Uh, en daar, daarmee komen ze bij en daar maak je een gerecht van. Het is in principe een van de spannendste dingen die er is. Kan altijd. Zo, dat is een televisieformat in Engeland <laughs> bij de BBC. Ja. Ja. Uh, Beursgorilla, uh, had u er ooit van gehoord, meneer uh, Roemer? Of vindt u ze allemaal gorilla's aan de beurs? <laughs> nou, er zullen waarschijnlijk wel uh, figuurlijk wel meer rondlopen, denk ik. Nee, ik had, uh, uh, ik had er nog niet van gehoord, nee. Nee? Is Hebt u allemaal aandelen? Niet? Ja. Nee, ik heb geen ik aandelen. Graag... Nee. Nee. Nee. En ook niet gekozen door een gorilla dan in deze. De, de, precies. Nee. U had het net over een parlementair onderzoek naar voedselveiligheid. Of iets van die strekking. Ja, naar het... Uh, kijk, dat onderzoek van de Raad van Volksgezondheid... geeft al jaren aan dat mensen met lagere opleiding... eerder uh, sterven dan uh, mensen met hogere opleiding. En dat verschil is ruim zeven jaar. En uh, ik vind het echt dat wij meer moeten weten... waar dat vandaan komt en wat de overheid uh, zou kunnen doen... om dat uh, te verbeteren en wat we wat de mensen zelf zouden moeten doen. Maar dan moet je wel uh, uitgebreid onderzoek doen. Ja. En, uh, en ook wat de overheid heeft nagelaten. Want op een aantal terreinen heeft de overheid... wel degelijk daar een rol in. Bijvoorbeeld alleen al het reclamebeleid. En uh, uh, ook over waar we het straks over hadden. Uh, Kwaliteitseisen van voedsel. Uh, of laat je alles maar gewoon vrij... tegen, tegen kiloknallersprijzen. Uh, ja. nou, maar maar daar en zal noemen. de industrie van zeggen... Uh, we hebben de afgelopen jaren... al ongelooflijk veel verbeterd. Dat hoor je de industrie namelijk ook vaak zeggen. Ja, maar uh, uh, onge ongetwijfeld waar. Ik denk dat, uh, dat de industrie zeker uh, nooit stilstaat en ook altijd op zoek is naar verbeteringen. Zeker als er iets negatief uh, in het aandacht is geweest. Dus ik, ik wil daar ook zeker niet zeggen dat dat niet is. Maar aan de andere kant uh, zie je ook dat ze op andere treinen steeds de grenzen blijven opzoeken. Uh, maar dat de, uh, uh, dat onderzoek aantoont dat uh, uh, dit cijfer in ieder geval nog steeds niet naar beneden nee, gaat. Sterker dus een parlementair onderzoek. Wordt. Ja, en niet zozeer om, uh, om nou meteen in de afrekencultuur te komen. Maar wel om te kijken van, oké, okay, wat hebben wij in het verleden als parlement nou nagelaten? Uh, en wat zouden wij uh, als parlement uh, en regering in de komende jaren moeten gaan doen ja. om hier verbetering in te krijgen? Kijk, ja. we hebben dat op tal van terreinen in het verleden ook gedaan, waar het bijvoorbeeld gaat over, over arbeidsvoorwaarden. Ja. Ik bedoel, uh, mensen die, uh, de ouderen onder de luisteraars, die weten nog wel hoe de arbeidsvoorwaarden waren toen zij 15, 16 waren en de fabriek ingingen. Ja. Nou, dat is echt van een totaal andere orde dan nu, gelukkig. Ja. Dus je kunt op tal van terreinen als overheid zorgen dat omstandigheden beter worden. En dat kan dus ook op het gebied van een gezonder leven. Ja. Goed, even mijn nieuwsmandje in de gaten houden, want we zitten op Radio 1. U blijft dus als politiek leider in de Tweede Kamer. U gaat de be Europese begrotingsregels <laughs> desnoods overschrijden om de Nederlandse economie ja, te uh, redden. En u wilt een parlementair onderzoek naar voedselveiligheid. Nou ja, dat is wel een mooi mandje. Ik ja, we, we volgen het even door, naar. maar ik dacht het is een soort van tussenbalans. <laughs> <laughs> uh, meneer Dullaert, u geeft voorlichting, ook, uh, ook aan kinderen, over wat hun rechten zijn. Zou dit bijvoorbeeld uh, ook daarin mee kunnen? We hadden het een. Over dat u er geen recht van kunt maken. Dat we ja, ja. recht hebben op, ja. op voorlichting over goede voeding. Maar... Nee, maar ik vind het heel erg belangrijk dat er voorlichting over goede voeding... op uh, scholen komt. Maar niet alleen voeding. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar drankgebruik. Hè. Waar ik me ernstige zorgen over maak... is een uh, fenomeen zoals het uh, coma zuipen. Uh, Ondanks ook weer uh, in uh, West-Friesland. Als je kijkt naar die aantallen kinderen die te veel uh, drinken. Nou, ik vind dat volstrekt niet kunnen. en Ik zie de school als de aangewezen plaats om kinderen en jeugdigen uh, letterlijk op te voeden, letterlijk en figuurlijk... in uh, consumptiegedrag van niet alleen voeding... maar ook van uh, drank en sigaretten. Ja, de school heeft dan een mooie taak. Maar die kinderen zullen denken, ja, die meneer Dullard die kan wel wat. Ik ga lekker dit weekend uit en ik uh, sla er een paar achterover. Nee, dat, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen. Alleen dat is geen reden om na te laten... om ze toch op de schadelijke gevolgen te wijzen. He, want als je kijkt naar de cijfers... zie je alleen maar een oplopend aantal. En vind ik gewoon uh, ja, dat we wel de vinger op moeten steken. Meneer Dullard... U bent uh, Nationale Kinderombudsman. Uh, dus het equivalent van Alex Brenningmeijer, de Nationale Ombudsman, maar dan voor kinderen. Daar hebben we een minister van Jeugd en Gezin gehad de afgelopen jaren. Het ene na het andere instituut is opgetuigd. Er is veel meer aandacht gekomen voor de rechtspositie van kinderen, voor kindermishandeling, voor kindermisbruik, voor van alles en nog wat. U bent nog niet eens in functie, zo ongeveer... en u constateert dat het helemaal de verkeerde kant op gaat... dat het aantal gevallen van kindermishandeling niet is gedaald. Sterker nog, u voorspelt een toename. Wat hebben al die collega's van meneer Roemer en meneer Roemer zelf... in Den Haag dan al die jaren zitten doen? Nou, als u kijkt naar het uh, onderwerp kindermishandeling... kun je inderdaad afvragen wat heeft dat beleid uh, betekend. Hè? Actieplan kindermishandeling 2008-2011... is iets meer dan uh, 4 miljoen euro ingestoken. En nogmaals, uh, uh, in is daarmee omgegaan... Ik zie alleen maar dat het aantal mishandelde kinderen niet afneemt. Het aantal meldingen neemt toe. En, en erger nog, en daar maak ik me echt ernstige zorgen over... als je nu kijkt naar de wachtlijsten, dus kinderen waarvan geconstateerd is... dat ze mishandeld zijn, dat de capaciteit niet aanwezig is om die kinderen minimaal te onderzoeken. Vanmorgen nog, hè, WODC weer ja. met een uh, onderzoek. Ja. Te weinig dat voor... is de wetenschappelijke start tak van het ministerie van Justitie... dat onderzoek doet naar uh, ja. dit ja. soort gegevens? Ja. ja, vanmorgen nog weer op de voorkant uh, van de krant. Te weinig forensisch medische expertise. Hè. In normaal Nederlands is er een dokter in de buurt... om een kind te onderzoeken of het mishandeld is. Ja. En als je kijkt naar die aantallen, hè, zoals nu uh, 34 op de duizend kinderen wordt in Nederland mishandeld... een griepepidemie in eh, Nederland. Praat je over vijftien op de tienduizend. Dus je hebt hier te maken met een soort superepidemie. Ja, iedere klas heeft er wel één. Elke klas, ja, ik ben zelf met die meter voorgekomen. Ik heb het terug laten rekenen. In elke gemiddelde klas van 28, 29 kinderen... zit dus één zwaar mishandeld kind. En wat ja. voor capaciteit moet erbij, meneer Durlaert? Want we melden, we melden, we melden. Hartstikke goed. Daarna gaat het fout. Wat moet er dan gebeuren vanaf het moment van de melding? Eén ja, stap terug... Ik vind het bijna onverantwoord als wij doorgaan met oproepen tot melden. Hè? Ook de kindermishandelingsmeldcode voor uh, professionals... Hè? dus artsen, dokters, nou, noem alle professionals maar op... gaat nu in 2012 ook uh, in werking treden. Het is een aantal meldingen zal toenemen. Maar... Geweldig, maar dan? Precies. Kijk, en zoals nu zijn er twee uh, centra... Uh, door de, uh, bewindslieden, de staatssecretaris geopend... in uh, Haarlem en in Leeuwarden, via Friesland. Maar daar kunnen gemiddeld uh, uh, 30 kinderen per jaar behandeld worden. Ja, dat zijn multidisciplinaire roep. centra kindermishandeling, ja, zoals ja. dat dan mooie. mooi ja, heet. Wat, wat doet, doet nu men daar dan? dan? Dat het geld er niet is om, om, om ze echt draaiende te houden. Ja, nou, Ik kan het dus ook uh, niet rijmen he, dat deze centra worden geopend. Vervolgens uh, wordt bijvoorbeeld Haarlem uh, 40 gekort. En alleen al het AMK... He, is het meldpunt kindermishandeling. Daar staan 23.000 kinderen zijn er gemeld die mishandeld zijn. En ik vind gewoon, zoals de Gezondheidsraad ook heeft gezegd... minimaal, in een advies van de Gezondheidsraad... minimaal zullen al die kinderen een onderzoek van een dokter... en een psycholoog moeten hebben. Want heel veel kinderen melden zich bij een huisarts... en die stuurt ze dan wel door of, of die, die stuurt de signalen in ieder geval door. Maar er gebeurt geen donder mee. Nou, de, de, ge, laat ik het zo zeggen... Er gebeurt een hele hoop, alleen het gebeurt niet geregisseerd. Je ziet dat de ketenpartners, uh, jeugdzorg, ja. uh, uh, uh, om dus, even heel op, duidelijk ja. te zeggen: uh, jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming, uh, de artsen, al die instanties doen hun uiterste best. Maar als daar niet als een, ik zou bijna zeggen als een normaal bedrijf, uh, goed regie op wordt gevoerd, dan gaat dat mis. Dat is één punt. Maar het tweede punt, heel simpelweg: de capaciteit is niet voldoende. En wij kunnen niet twee jaar afwachten tot die. Uh, proeven in Friesland en in Haarlem of die uh, goed zijn of niet goed zijn. Als het, in, uh, als het huis in brand staat, hè, kijk naar de brand waar, uh, wat je net zag, dan kan niet de chemiepak uh, uh, uh, kan niet de brand weer drie weken laten uitrukken. Nu moet er gewoon wat gebeuren. Maar waarom lukt het niet om bijvoorbeeld één iemand daar echt een beetje goed de toezicht op te laten houden? Geeft dat ook niet aan dat we veel te veel lagen hebben en dat mensen eigenlijk bij veel te veel punten terecht kunnen? Is, en dat ze eigenlijk in uh, de boom het bos gewoon niet meer zien. Ja, het is een meerkoppige draak. Enerzijds is het inderdaad uh, je hebt bijvoorbeeld ook een taskforce uh, uh, mensenhandel. Het is een nationale rapporteur mensenhandel... die zicht houdt op het hele uh, proces. Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar het zit in ons systeem... Ons huidige gezondheidssysteem, dat we zoveel lagen hebben dat de regie ontbreekt. En, die, en we moeten gewoon die Gordiaanse knoop ontbreken. En het beste zou dat kunnen als zo'n netwerk van multidisciplinaire centra over het land uitgerold zou worden. Want het blijkt gewoon goed te werken. Maar en dat is geld? Nee, daar is niet nee? in eerste instantie door. roept iedereen. Als je alleen al. Ik, er wordt hier een heerlijke maaltijd naar binnen gemaakt. Ik tussendoor. Als je, nee, bon, daar gaan we weer. <laughs> als je. Als je alleen al ervoor zorgt, wat, wat mij ongelooflijk stoort dat in sommige gemeenten in Nederland... als je daar een verlichte politiecommandant hebt... en een verlichte directeur jeugdzorg, en die sluit een convenant... dat het prima werkt om samen te werken. Alleen, het kan niet zo zijn dat je als kind in een soort loterij zit... dat als je in Dalfsen opgroeit, en dat is maar een voorbeeld... dat je daar misschien wel de zorg krijgt. En in Haarlem niet. Dus het is zeer wel mogelijk. Alleen, er zal van de, uit de overheid regie gevoerd moeten worden. En gemeenten zullen een kader moeten krijgen hoe zij met die verschillende partners... He. kijk naar de stelselherziening die er aankomt, hoe er samengewerkt moet worden. En nu wordt het als een postbode die een, een, een krant over de heg heen gooit... Maar zoek het maar uit, uh, wordt het georganiseerd. Maar het was topprioriteit, meneer Dollard, van het vorige kabinet. Er zat een speciale minister, notabene ook nog vicepremier... in datzelfde kabinet met jeugdzorg in zijn portefeuille. Ja, ik kan alleen maar constateren als kinderombudsman. ik ben niet van het kabinet nog het, van toen de tijd nog van het huidige. Ik kan alleen als kinderombudsman maar constateren... dat het actieplan Kindermishandeling 2008-2011... Ja. niet gebracht heeft wat uh, was, uh, uh, voor ogen was gesteld. Daarom ik heb ook meer dan 30 organisaties... waaronder de politie, om mij heen verzameld. Ja. En eind november ben ik met een rapport gekomen. En ik hoop ten lange leste, en wij zullen dat nauwkeurig monitoren... dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En dat klinkt heel mooi in ah, he, de deurlaart, maar klinkt ook zo machteloos. U, u, u constateert het, u, u zegt het, u schrijft het op in een brief. Uh, u heeft een fantastische monitor. Maar uh, ja, het moet wel iets gebeuren en, en, en dat stapje kunt u net niet zetten. Nee, het verschil is natuurlijk wel, uh, de kous is nog niet af. Er is de, net voor het kerstreces is er nog weer in de Kamer, is daarover uh, gediscussieerd. We wachten de brief van de staatssecretaris af, die moet eind januari ergens komen. Ja. Uh, u moet zich goed voorstellen, ik heb dan weliswaar niet, om uh, maar weer even die brandweer, man, metafoor te gebruiken, geen streep op mijn mouw. Dat kan zeggen, daar moet je gaan blussen. Maar het is wel zo. Wij houden dit mm. uh, in de gaten. Ook die brief uh, van de staatssecretaris die er komt. Wij zijn een hoogcollege van staat. Als dit niet goed gaat, zal er wederom een streng rapport uh, Maar het hoogcollege van staat uh, behoort uh, tot het takenpakket... van het hoogcollege van staat... behoort ook uh, het, het geven van een kwalificatie voor het gevoerde beleid. Kun je nou zeggen dat als een kabinet vijf jaar lang... Jeugdzorg als een van de topprioriteiten in zijn regeerakkoord heeft staan... en het aantal gevallen van kindermisbruik en uh, uh, mishandeling is niet gedaald... en de centra kunnen de vraag en de aantal meldingen van uh, kinderen die het niet zo fijn hebben niet aan... moet je dan gewoon niet constateren dat de afgelopen jaren weggegooid zijn geweest... of in ieder geval geen geslaagd beleid hebben opgeleverd. Het overheidsbeleid 2008-2011, aanpak kindermishandeling is gefaald. Zwaar heeft men gefaald. Ik kan niet duidelijker zeggen... Meneer Roemer, u zat dan wel weliswaar in de oppositie, maar u zat er wel met uw neus bovenop, of niet? Zeker, en uh, dit is ook een van de onderwerpen waar wij als, als fractie ook vreselijk boos over hebben gemaakt. Uh, uh, ons Kamerlid Niene Kooijman, die, uh, die dit uh, onderwerp bij de, uh, de oren heeft gepakt, die komt zelf uit de jeugdzorg en die maakt zich daar verschrikkelijk kwaad over. Maar dat uh, is één ding, meneer Roemer, je kwaad maken, dat doet meneer Dullaart hier ook, maar ja. dan... Ja, eh, kijk, het is nu eenmaal een parlementaire democratie. Je moet voor je voorstellen wel een meerderheid krijgen. Ja. Dat is ook, kijk, maar dit is ook weer een van de, van de redenen waarom wij ook als SP zeggen... van eh, de boel financieel op orde krijgen, dat moeten we zeker doen. Maar dat we daar iets langer de tijd voor moeten nemen dan dit kabinet. Want bezuinigingen die dan nu ook weer over de jeugdzorg uitgestrooid worden... ja, die zijn echt rampzalig voor ja, heel maar, veel kinderen. Maar, maar meneer Hoemer, het is niet alleen een kwestie van... Uh, bezuinigingen. Trouwens, ik ga geen nee, politieke... Dat is visie, maar nee, ik, ik, dat... wil, ik wil nog even een punt maken. Zoals nu komt het uh, stelsel herzien in jeugdzorg. Even in normaal Nederlands. Uh, uh, de verantwoordelijkheid gaat naar de 418 gemeenten toe... ook ja. voor jeugdzorg. Ja. Wat mij dan of opvalt, dat zegt uitgedrukt... wij hebben dat uh, onderzocht, is dat in één keer... en ik gebruik nogmaals die metafoor... Uh, de krant over de heg heen wordt gegooid... en dat gemeente, goh, zoek het maar uit... en ga de jeugdzorg uh, maar organiseren zoals je wil... En dat is wel een kinderrecht en dat staat ook in de, in de wet. De overheid is ten alle tijde primair verantwoordelijk... Ja. voor de gezondheid van kinderen. Dus je kunt die regie niet zomaar loslaten. Er zal een zekere regie moeten zijn. Je moet een kader aangeven als overheid... waarbinnen de gemeenten vrij mogen kleuren. En nogmaals, ik ben bang voor een loterij... dat kinderen, ze straks in Maastricht, een andere uh, jeugdzorg krijgen... of een andere hulp dan kinderen in Utrecht. Ja. Dus dat kun je niet verregaand liberaliseren en decentraliseren dat recht op zorg blijft voor kinderen een overheidsstaat. Ik ben het daar helemaal mee eens. en We hebben uit het uh, recente verleden uh, vergelijkbare voorbeelden... van over de gooien al gehad. Neem de hele wetmaatschappelijke ondersteuning, de WMO. Daarvoor was het uh, uh, de uh, meerdere beleidsonderdelen die naar gemeentes gingen. Bedragen zijn niet geoormerkt. Er worden geen afspraken bij gemaakt. En het is aan de willekeurige gemeente wat ze er vervolgens mee doen. En of ze van die regietaak, zoals u dat noemt, veel maken. Of dat ze inderdaad ze daar liever lantaarnpalen verkopen. Nou ja, zo gaat dat op heel veel terreinen. En kan het kan inderdaad zijn dat je heel snel geholpen wordt... in de gemeente waar je nu woont. Terwijl je in de buurgemeente... dat daar de hulp ver achter blijft. En van die regie al helemaal sprake is. Maar wat ik ook heel veel merk, is dat als er al geld naartoe gaat... ...er heel weinig echt op de werkvloer zelf terecht gaat komen. En dat de werkdruk van mensen die echt het werk in het veld aan het doen zijn... ...alleen maar groter en groter en groter worden. Wij spreken de laatste tijd zoveel mensen uh, in de Kamer... ...die, uh, die daar uh, elke dag uh, met de handen in de ellende zitten... Uh, dat dat alleen maar groot wordt en dat daar voor hun uh, heel weinig ondersteuning is... Uh, in welk opzicht dan ook. En daar maak ik me heel veel zorgen over. En het gaat nu van provincie naar, uh, uh, naar gemeente. En ik hou me daar, net zoals meneer Dullard, hou ik me hard vast... of dat in alle gemeentes wel fatsoenlijk opgepakt gaat worden. Roemer, Zeker zegt... met al die bezuinigingen die de gemeentes ook nog eens op hun een bordje hebben gekregen. Ja, nu zegt het gaat dan niet naar de werkvloer... maar pompen we het dan gewoon lekker in, in al die managers die er boven hangen? Uh, nou goed, dat is een nee, van de, een van de uh, dingen. De, ik ben uh, onder andere bedrijfskundige van huis uit. Ik denk dat het ontlaagd... gestudeerd, hè? Ja, ja. onder andere moeten er een aantal uh, lagen moeten hier uitgaan. Absoluut. En, het is niet alleen een, um, uh, een politiek uh, probleem, en daar ben ik niet van... maar het is ook een bedrijfskundig probleem. En een van de dingen die ik wil doen met een aantal mensen... is te kijken hoe kunnen we die regie nu vloeiender maken... ook op gemeenteniveau. En hoe kun je dit bedrijfskundig aanpakken? Hoe snel kan dat, meneer Dunhaert? <tie> um, <tie> uh, het is niet het eten van de heer Greveling, want dat is heerlijk. Um, <laughs> in, wij hopen binnen enkele maanden weer met... we wachten even de brief van de staatssecretaris af... maar wij zullen het er niet bij laten zitten. En dan wordt het echt met de vuist op tafel? Uh, dan zal er weer een stevig rapport komen. Zo. Uh, meneer Roemer, houdt u van vis? Jazeker. Wat staat hier op tafel, meneer Greveling? We de hebben de een uh, salade van uh, biologische aardappeltjes... Met kanterelletjes, het is nou kanterelle paddenstoelen tijd. Met gekookt kreeft. Met een jimberu dressing, een Japanse gembedressing. En daarbij zit uh, tonijn met een tapenade van uh, tomaat. Daar is die weer, de tomaat. De tomaat. Wat, wat zou dit nou kosten bij u in het restaurant? Ja, dit, zou, dit zou bij mij in het restaurant, ik denk zo rond de 27,5 euro kosten. Nou, dat is, dat is nog te mooi. doen, meneer Deulaar, toch? Ja, nee, dit ja. gaat toch net? Ja, meneer nee, Roma, wilt u hem nog steeds inhuren? Het ja. was, was steeds interessanter. Ja, hè? Nou ja, ik, uh, u zei net zelf, meneer Geveling... dat het idee toch bestaat dat sterrenrestaurants Restaurants voor de Nouveau Riches en voor um, mensen die heel veel geld hebben, in ieder geval. Um, uh, en u zei dat is helemaal niet waar, want je kunt ook voor 35 euro terecht. Als u dan op de, op de cover van die michelin gids. Ja. Kun je ook bedoel mensen met een echt een laag inkomen. Nou, de gids, kijk, je hebt 1 je hebt en 2 en drie sterren restaurants. Daarnaast heb je Bib Gouman restaurant. Dat is ook een vermelding. Daar kun je altijd voor, ik dacht rond de 35 euro drie lekkere gangen eten. Ja. Uh, maar er staan ook goedkoper adressen in. Ja. Alleen met de uitkomst van de gids zijn we altijd gefixeerd, alleen maar op die. 100 sterren restaurants terwijl er 5000 in staan of zo, 15.000. Maar goed, nou ben je, stel ik heb een bijstandsuitkering. Ja. En ik wil toch goed en gezond en ook lekker eten. Ben ik dan toegewezen aan de kiloknallers, wat dan uit al die onderzoeken... Dan ben je, dan ben je nou ja, we kunnen dat generaliseren, maar ik, ik besef me ter dege. Eh, dan ben je of toegewezen op de kiloknallers... of je moet een aantal keer in het jaar als ik bij Resto van Harten sta te koken... Voor 3,5 euro drie gangen bij mij komen eten. Maar hoe kun je nou voor 3,5 euro drie gangen maken? Um, dan, ga je, dan ga je dus heel creatief te werk. En echt gewoon kijken van hoe en wat. Dus maar je is maakt... het dan nog lekker? Is het, is het smakelijk? Um, vorige week nog wel. Ik heb geen klachten Vorige week had. nog Ze wel. Ik het casino <laughs> fantastisch. Maar wat maak je dan voor 3,5 euro? Ik had, um, wat had ik vorige week gemaakt? Ik had een. Uh, moet ik even nadenken, want ik doe zoveel. Ehm. Um, als nagerecht had ik een crème brûlée gemaakt ja. van vanille en tonkaboon. Ik had als hoofdgerecht had ik een uh, Indiaanse curry gemaakt met rijst. Dus, uh, maar Goed nee, dat meneer, u er was, meneer Rommel. Van <laughs> met rijst en dan had ik daar uh, kip bij gemaakt. Maar als je een, een soort uh, kipstew maakt, het gaat om de saus. Hè, wij hebben, aan, aan, niet, hebben wij aan voedingswaarde 100 gram vlees, 80 gram per dag hebben wij genoeg. Maar we eten graag 180, twee ons. Uh, dus dus het, uiteindelijk gaat het om de smaak van de jury die erbij komt. Bij ja, dat gerecht. Dan maak je er een lekker dus, stoofpot. Dus dan neem je wat minder, heb je wat minder vlees nodig en dat, dat serveer je daarbij. En als voorgerecht had ik een soepje van, ik dacht ook van knolselderij. Ja. Nou ja, ik, ik vraag het, omdat we hadden het straks over dat BBC-format... waarbij mensen dan met een plastic tas met een paar groenten en ja. wat, wat vlees aankomen zetten... en dan heb je chef-koks daar in de studio staan. Die moeten er in een half uur ja. geloof ik, iets van maken. Um, in Nederland is er weinig aandacht voor wat je met weinig geld... toch aan heel goed en eerlijk ja, eten kunt ja, doen. Ja, veel te weinig. Ja. Terwijl je vaak... Uh, ik denk dat een van de problemen, maar dan kom ik even op de problemen van net terug... Ja. dat even een van de grote problemen is dat heel vaak gedacht wordt... dat kant-en-klaar goedkoper is en, en beter en, en makkelijker. Ja. Dus uh, als mensen wat minder geld te besteden hebben... kijken ze naar kiloknallen of grote massa's... Ja. en kopen ook kant-en-klare producten erin. Ja. Terwijl als je naar een vers product kijkt en je weet wat je ermee moet doen... Ja. kun je met niet te veel tijd toch ook een, een eenvoudige, maar smakelijke maaltijd... en een goede voedzame En kun je dan niet beter zet. die eerlijke producten kopen... Uh, en dan in een iets grotere hoeveelheid bijvoorbeeld uh, maken... Ja. waardoor de, de, de gemiddelde prijs per maaltijd, zal ik maar zeggen, daalt het toch versus ja. als nou ja, in de diepvries stoppen. Dat zie je dus als vorige week. Als ik voor 80 mensen kook... dan, dan in de massa is het heel goed te doen. Ja. Moet je dat weer voor twee personen thuis iedere dag doen... dan kom je weer op een, op een ander bedrag uit. Met hoeveel mensen bent u thuis, meneer Roemer? We zijn er vier te doen, hè, meneer Geveling? Vier is te doen. Ja. Dan zal de, de kostprijs iets hoger liggen, maar, uh, maar dat komt wel goed. En, ja. en vijf lukt dat ook nog? Vijf lukt ook nog. En ja. wil het ook komen? Ja, ja, ja, ja, dan anders maken we, er, we kunnen er nog één grote tabel dood van maken met één menu en, één, en dezelfde wijnen. Ik denk, ik moet gewoon een vinger opsteken. Heren, trek de agenda's en we maken gewoon een afspraak. Dat lijkt me het makkelijkste. Meneer Geveling, hoe vaak doet u het? Het, het koken voor minder bedeelden, als ik dat dan um, zo mag zeggen? Ik doe dat in, in, altijd op Sint Maarten. Doe ik dat vier, vijf dagen per jaar. Dus de maand november is dan een drukke maand? De maand november is dan een drukke maand. Dan ben ik er met een aantal allianscollega's, vijf chefs, gaan we naartoe. Dan koken we drie keer. Um, we koken voor uh, uh, met kinderen, op kinderscholen. En dan zie je met name ook terug uh, wat, wat hier net gezegd werd. Dat als er, uh, als er in, een, in, een, uh, in een sociale omgeving minder geld is... Of het geld wordt ergens aan gegeven, maar het komt niet op de werkvloer terecht, zoals meneer Roemers dat zegt. Dan zie je ook dat er uh, minder aandacht is, dat er minder aandacht aan de kinderen besteed kan worden, dat er minder spullen met de kinderen gedaan worden, dat, dat de sociale omgeving een beetje afbrokkelt en dat je ook veel meer uitval krijgt. Is het lastiger om voor kinderen te koken, want die lust het niet altijd alles? Wat ze uh, nou, ik ben vrij streng. Oh. Wat dus bedoelt u daarmee? Nou, chefs zijn vrij streng in hun eigen keuken. dus ook naar de, Eten wat de pot schaft? Dus je bijna dan? eten, bijna en eten wat de pot schaft. Maar als je, ja? goed, als je uitlegt wat je kookt... Kijk, de proef in het verhaal is dat je, nee, dat je kinderen met je laat koken. Ja. Dus in plaats van dat je kinderen voor je laat koken... Mm -hmm. laat je kinderen met je koken. En dan nodig je ja, de presidenten van het land uit. En haar man is ook uh, chef-kok geweest. Dus die, die, die staat al snel met een sloof voor en dan dit. En dan, dan creëer je een omgeving... waarin ze veel meer accepteren om te eten. Terwijl ze thuis zullen zeggen van... hé. Hey, dat hoef ik niet, maar ik, doe dus, ik zie hier... Eh, ja, het verbroedert, het ja. verbroedert. Ja, het verbroedert, dus je ziet... Of het dat... Koken met je ouders is ook een kinderrecht, heerlijk ja. gezegd. Ja. Ja. is dat zo? Ja, je het hartstikke laatst. gezellig, weet ik uit eigen ervaring. Ja, nee, nou, bij mij thuis is het ook uh, eten wat de schaft hoor, geen ja. flauweke op. Dus, dus, dus dan zie je dat verbroeders. verbroedert, dat ook dat veel toegankelijker zijn. Dat ze veel makkelijker dingen mee eten. Ja. Um, het, het, hoe vaak doe ik, doe ik dat? Ik doe het uh, door het jaar toch een aantal keren. Mm -hmm. Maar ik verdeel het per groep. Dus ik vind kinderen vind ik heel goed om voor te koken, ja. maar ook uh, wat minder bedeelden. Ja. En... Misschien toch wel een aardig uh, perspectief dat uh, uh, ik ben zelf ook uh, voorzitter van de stichting Kids Rides, ze werken onder andere in Zuid-Afrika. Ja. Dat de kookpot eigenlijk uh, het centrale punt is waar uh, via we kinderen kunnen sturen. Als kinderen één keer per dag een warme maaltijd uh, komen halen bij ons project in, uh, in Zuid-Afrika, vlak bij Johannesburg, en dat doen ze graag. Dat krijgen ze als ze ook uh, naar school gaan Kijk, en als ze ook meedoen aan medische programma's. Dat voor wat hoort he, wat? dat? En, ja. dat is een soort voor wat, hoort het is, wat. is de dat weg kringt, om mensen en kinderen te bereiken. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Meneer Roemer, we hebben nog drie minuten voordat het elf uur is en dan uh, gaat u ons verlaten. Uh, dat wil zeggen uh, deze uitzending, uh, want u moet naar een ziekenhuis toe met een van uw kinderen. Uh, u hebt eerder gezegd dat dit kabinet geen visie heeft over hoe Nederland te veranderen. Wat is nou wat u betreft het allerbelangrijkste en wat u op uw agenda zet voor 2012. Nou, het is inderdaad een, uh, meer een boekhouderskabinet. Uh, en uh, uh, ik vind dat het echt de, de kwaliteit van de samenleving... Uh, ook als je minder geld te besteden hebt... dat je vooral in eerste instantie naar de kwaliteit van de samenleving moet kijken. En uh, ik heb minister-president rond de algemene beschouwing ook gevraagd... Van, wat is nou uw visie op een samenleving? En uh, tot mijn verbijstering kwam hij uh, niet veel verder dan dat het is handel en het is geld verdienen. En ik denk, een samenleving is toch echt wel veel en vele malen meer... dan alleen maar naar, uh, naar geld verdienen en handel kijken. Dus ehm um, oh, dus... kwestie, hè? Nou ja, blijkbaar niet. Uh, uh, maar zo, dat is wel uh, zoals ik naar de samenleving kijk. En als ik zie waar de klappen nu uh, terecht gaan komen... dan uh, is het toch heel vaak bij mensen die het echt niet kunnen hebben... en waar, uh, waar dan misschien wel op korte termijn geld uh, bespaard wordt... maar voor de langere termijn de schade enorm groot is. Neem uh, de bezuiniging op het speciaal onderwijs... waar nu 5000 mensen uh, ontslagen moeten gaan worden... vanwege die bezuinigingen, waar het om 300 mil uh, miljoen gaat. En dan denk ik van... Uh, ja, dit is zo kwalijk voor die kinderen. En in een later stadium uh, komen ze tegen zoveel dingen aan... waar ze uh, uh, ja, nog meer geld gaan kosten als samenleving... omdat ze de behandeling en de hulp en de steun en uh, de begeleiding niet kunnen krijgen... die ze hard nodig hebben. Maar dit is de diagnose. Veel meer... ja? En mijn vraag was wat u ging doen. Nou ja, dat is natuurlijk voortdurend in 2012 de vinger op die zere plek leggen... en met alternatieven komen op al die beleidsterreinen. Krijgen we, we nieuwe verkiezingen? Uh, ik, nou, als ik hier het Wilders gisteren hoor, dan, uh, dan, dan zou ik wel. zeggen uh, van ja, maar uh, hoe harder wij het roepen, hoe langer ze blijven zitten, heb ik wel eens uh, geleerd. Is de nieuwe SP-campagne al klaar? Die staat altijd in de startblokken. Uh, al als die vandaag valt, zijn we morgen het campagne voeren. Helemaal doorgesproken al door het V-team. <laughs> nou ja, dan zullen we vannacht nog wel even bij elkaar moeten komen, denk ik. <laughs> Goed, u bent er klaar voor, u blijft als politiek leider in de Kamer. U wilt een parlementair onderzoek naar de voedselveiligheid. En u wilt dat Nederland de begrotingsregels van Europa overtreedt om de vaderlandse economie te redden. Nou, om de Europese economie vooral te redden. Want anders wordt het weer erg uh, uh, alleen op Nederland neergezet. Maar ja. we hebben er echt op feit van als wij in Europees verband de, de economie weer uh, uh, in, in de lift kunnen krijgen. En er zijn een paar landen die dat absoluut niet kunnen. Ja. Uh, maar er zijn zeker een aantal landen die dat wel kunnen. En uh, ik sta daar niet alleen in. Ja, ja, precies. Kunnen we er in vijf seconden nog een nieuwtje aan toevoegen? Of is dit het wel voor vandaag? <laughs> nou, ik vind het wel heel mooi. Ik kom gewoon nog een keer terug. het <laughs> is goed. Lijkt me uitstekend. U laat ons achter met een prachtige lijst. sterk in het ziekenhuis. Meneer Roemrein, en zeer bedankt dat u bij ons wilde zijn op deze dag Dank u wel. Graag gedaan. ja wisseling Tot ziens. Tot ziens. En straks uh, praten we verder met Gerrit Greveling en Mark Dullaert, de kinderombudsman en uh, de sterrenkok. En uh, we gaan, denk ik, ook wel een beetje van dit hapje eten. Gekookte kreeft, tonijn met een tomatentapanade, kanterelle. Ja. Uh, ik zie slaan. En een, een en heerlijke een... Japanse dressing. Met gember. Straks U. naar Japanse gember. Hier Jan van der Putten. Tot zometeen. Deze smakelijk. Het hoorspel: De ontdekking van de hemel. Naar het boek van Harry Mullish. Een mooi kind, mag ik hopen.